Bij twee Israëlische aanvallen in Gaza zijn negen mensen omgekomen. Dat gebeurde in het noorden en midden van de Gazastrook, zeggen medici tegen persbureau AP. Nieuwszender Al Jazeera meldt twaalf doden. De Libanese autoriteiten hebben ook donentallen bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn sinds vorig jaar meer dan 2000 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Veruit de meeste slachtoffers vielen in de afgelopen twee weken. Ook zijn volgens de Libanese autoriteiten meer dan 1,2 miljoen mensen op de vlucht. Reddingswerkers in Bosnië en Herzegovina zoeken nog naar vermisten na overstromingen en aardverschuivingen gisteren. Het midden en zuiden van het land werd getroffen door noodweer, waardoor wegen en dorpen onder water kwamen te staan. Zeker 19 mensen zijn omgekomen. Morgen zouden er lokale verkiezingen worden gehouden in het gebied die zijn voorlopig uitgesteld. Buurlanden Kroatië en Montenegro kregen ook te maken met zware regenval, maar daar is minder schade en zijn er geen slachtoffers.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 In de stijl van de jaren 50 luistert u maar. Je had me bij, hallo, hallo. Gelijk al rustig boven. Misschien klinkt het idioot. Ik wil me uitgesloven. Doe dit nog maar links een Zo achter mijn gevoel aan lopen. We stonden hoog in het hoofd, je had me bij.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 Hij zegt vroeger, luister goed. Het licht was allemaal rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je vloot. Ik zeg luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag. René Gamps, zing het voor ze. Ik heb die bom gepakt, maar ook het kool gepakt. Ik heb de mooiste op de fish op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt, Ik heb die bom gepakt, de rasjes gepakt. Voor ik ging heb ik een op op geklapt. Als ik morgen ga, heb ik spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hey, Tony, jou zeg eens wat. Als ik morgen de pijp aan Maarten geef, kan ik zeggen dat ik heb geleefd. Het is altijd een feest waar ik ben geweest. Ik ben continu op een paperchase. chaser ik plant die Mary door de week. En ik toch nu al niet weten wat hij in het weekend race? Hou er vast, smokkel, spannen en blazen. Vlieg naar de regenboog. Met Marianne Weber, jou. Ja Rijkt de hart wel eens een bom gepakt? Ah. Zes maanden op vakantie, komt terug bruin gepakt.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 Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de zon gepakt Voor die ging heb ik een jonkobak al gegraft. Ik vond het leuk. Daar heb ik verspreid van dat nee, Ik heb alle nee. mooie dingen die ik kon gebakt. Ik hey, kom mee. Het is tijd voor een fles kopje thee. Haha. De feestje op de mond gepakt Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt Ik heb die bom gepakt, de zon gepakt Voor ik ging heb ik de jonk op op gegaan. Niet van het leven Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat Ik heb nee, nee. alle mooie dingen die ik kon gepakt Hé, nee, nee, kom mee Het is tijd voor een fles op je thee <laughs> Misschien koop ik wel een Bentley, misschien koop ik wel een Honda. In mijn jaska met bandkrab, rijden naar de fashion week. Vroom vroom vroom vroom vroom, vroom. Misschien koop ik wel een Bentley, misschien koop ik wel een Honda. In mijn jaska met bandkrab, rijden naar de fashion week. Vroom, vroom.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 Misschien baai ik wel een nieuwe chain. Ik heb je hoofd dat ze een nieuw bring. Vlemke zegt ze komt hier zo heen. En ze weet ook dat wordt probleem. Damn, Boku, Jonsee, hoe doe je dat? Zit al that? alleen, maar sta niet in mijn Gucci-tas Gucci Ja, ik ben de meester, jij de nieuwe klas ooh. Nieuwe jas, nieuwe koe, heb een nieuwe soos Jonsee, misschien koop ik wel een handy. Misschien koop ik wel een Dandy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 Leven is een feest en een hart staat in vuur en in vlam als je mij verwendet. O oh jee, yeah, o oh ja, lele, le. ik geef je een stikkere bezoek. O jee, o ja, lele, le. en niemand die merkt wat we doen.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 Duizenden strepen, duizenden bomen, ben in gedachten, ben aan het dromen. Je zit in een auto en voel je bevrijd, daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Je zit zonder zorgen, nergens aan denken, even maar stoppen.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 Je zit in een auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook dat zo'n engelbewaarder op je let.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 We gaan hem doen van het leven Hey, tijger, In de jungle van de stad Ben jij een tijger in de kroeg Je staat achter de bar Van s'avonds laag tot s ochtends vroeg Niemand kan je krijgen Je bent helemaal van mij En is er een leuk feest Dan ben jij van de partij Ik ga zwemmen In Bacardi lemon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 Vier liever morgen weer, want ik kan je niet vergeten, hetzelfde rondje nog een keer Ik ga zwemmen in bekar-dilemmo Een echte tijger is niet te temmen, is niet te temmen Ik ga zwemmen in bekar-dilemmo Je kijkt me aan, wat doe je met me?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 ik ga zwemmen in Bekardi Lemo Een echte tijger is niet te temmen Ik ga zwemmen in Bekardi Lemo Je kijkt me aan, wat doe je met me? 3, 2, 3, 2 uur Ik ga zwemmen in Bekardi Lemo een echte tijger, is niet te temmen Ik ga zwemmen, in mekaar die lemon. Je kijkt me aan, wat doe je met me?